1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Kwaku festival krijgt 50.000 euro van Boutersen. In Den Haag is de jaarlijkse Indie-herdenking aan de gang. En alle schapen- en geitenhouderijen hebben hun dieren gevaccineerd tegen de q -koorts. Het is warm, 26 graden in het noorden, 30 graden in het zuidoosten. Het is nog altijd zonnig. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En dan trekken vanavond onweersbuien vanuit het zuidwesten het land in. Daarbij zijn windstoten en hagel mogelijk. Morgen en de dagen daarna blijft het zonnig. Morgen nog 24 graden en daarna loopt de temperatuur op... tot 30 graden in het weekend. Desi Boutersen, de president van Suriname... heeft het Kwakkoe-festival in Amsterdam-Zuidoost... met 50.000 euro gesteund. Dat bevestigt de directeur van het kabinet van Boutersen. Eerder deze week werd duidelijk dat het festival in de geldproblemen zit. Aan de lijn nu verslaggever Edwin van den Berg. Edwin, waarom heeft Boutersen besloten het festival te steunen met 50.000 euro? Nou, volgens de directeur van zijn kabinet uh, wil hij het festival dat uh, financiële problemen heeft en geld tekort komt nu... Ondersteunen. Maar anderen zien het weer als een echt charme-offensief. Suriname heeft ook op het Kwaku-festival een, een, een echte Suriname-tent. En anderen zeggen weer hij wil daarmee toch goede sier maken. Uh, maar Boutersen zegt, uh, zegt zelf, volgens een, uh, zijn directeur dus van het kabinet, dat uh, ja, de Surinaamse gemeenschap in Nederland in moeilijke tijden het land uh, Suriname heeft gesteund. En Boutersen wil nu, nu het zo hard nodig is om dat festival komend weekend door te kunnen laten gaan, iets terug doen. En geldproblemen voor dat festival. Maar dat is niet de eerste keer hè? dat ze om die reden in het nieuws zijn. Nee, de zekerheid dat elk jaar er veel moeite wordt gedaan om dat uh, Antliaans Surinaamse festival uh, te organiseren. Zo zeker is ook elke keer eigenlijk kun je zeggen de chaos waarmee dat gepaard gaat. Financiële problemen dit jaar niet voor het eerst. Nu gaat het om een conflict tussen degene bedrijf uit EMS dat de Tenten heeft geleverd. Witte Tenten heet dat bedrijf. Die krijgt nog 150.000 gulden naar uh, hun eigen zeggen van uh, de organisatie. Uh, maar de organisatie zegt dat geld nog niet te hebben ontvangen van degene die de tenten weer huren om daar elk weekend hun spulletjes te verkopen. En ze zagen elkaar dus gistermiddag bij de rechtbank de oud-president van Suriname, Sjul Weidenbos, heeft zelfs nog bemiddeld om eruit te komen, want dat Kwaku-festival duurt dit jaar vijf weekenden. Vier zijn er al geweest. Komend weekend is dus het laatste weekend. En uh, ja, zegt de organisatie en zegt eigenlijk ook het tentenbedrijf, het zou zonde zijn als dat niet door kon gaan. Maar goed, we willen nu wel geld zien, anders breken we voor het weekend alle tenten af. En, en nu wordt er overlegd. Wat, wat denk jij? Wat komt eruit? Nou, gistermiddag uh, zagen partijen dus, wat ik zei... elkaar bij de rechtbank uh, onder uh, de druk van een kort geding... aangespannen door uh, de uh, kramenhuurders. Maar toen uh, gingen de advocaten om tafel... zeiden na een paar uur dat uh, ze er waarschijnlijk uit gaan komen... maar daar hebben ze nog wel wat dagen voor nodig met de hulp van Jules Weidenbos dus moet dat waarschijnlijk wel gaan lukken en dan zal uh, er ongetwijfeld een soort tussenoplossing worden gevonden waarbij er een belofte wordt gedaan dat de tentenverhuurder zijn geld krijgt maar dat ook Kwaku zijn laatste weekend kan beleven want ja. het blijft toch een groot festival in Amsterdam het op twee na grootste festival na de Gay Pride en de Uitmarkt. Als we niet te lang overleggen want dan is het festival voorbij. Edwin van den Berg, dankjewel. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk af van de langstudeerboete voor studenten. Een boete van 3000 euro gaat op 1 september in. en Geldt voor studenten die meer dan een jaar vertraging hebben opgelopen in de bachelor of masterstudie. Maar intussen is een kamermeerderheid tegen de boete. Meerderheid roept staatssecretaris Zeldstra op om met een alternatief te komen voor de boete en het systeem niet in te voeren. Er waren al veel partijen die niet zien in de boete en gisteren sloot het CDA zich daarbij aan. Regeringspartij VVD wil de kwestie pas in de formatie regelen. De Nederlandse spoorwegen passen aan het einde van de middag de dienstregeling aan... vanwege het verwachte onweer. Er is vanavond dus kans op onweer, bliksem, zware windstoten. Ja, dan kunnen elektrische installaties van de spoorwegen daardoor beschadigd raken. Daarom vanaf vijf uur op een aantal trajecten in de Randstad minder treinen. Het gaat onder meer om de trajecten Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Amsterdam. Vanmiddag is begonnen met de gedeeltelijke sloop van het gemeentehuis in Waalre. Maand geleden werd er met twee auto's een aanslag gepleegd op het gebouw. Verslaggever Mark Hamer was bij de start van de werkzaamheden. Ietsje na twaalf is de uit de kluiten gewassen dragline. Dan begonnen met de sloopwerken. Ongeveer twintig man van de pers toe te kijken en ook wat mensen uit de omgeving. Toch, meneer, u bent hier uit de omgeving? Ja, ik woon hier in het dorp. Ja. ja. En u ja. komt even kijken. Hoe het gemeentehuis gedeeltelijk, zullen we maar even hebben gelijk te bijzeggen, gesloopt maar, wordt? Waarschijnlijk wel. Het wordt zorgvuldig gesloopt, volgens mij. En uh, ja, van belang is het natuurlijk het oudste deel, hè? uit uh, 19, uh, 1928, geloof ik. Het besluit om het weer te herbouwen is nog niet genomen? Nee, volgens mij uh, gebeurt dat uh, na zorgvuldige overwegingen. Hè? Dus ah, uh, het ligt heel emotioneel. Heel maar wat, u, wat denkt u dat ze gaan doen? Ik denk dat het uh, behouden blijft. Ja. Dat denk ik. Het oudste deel. hè? Het linkerdeel waar we nu naar kijken, helemaal gestut is. Uh, is. Uh, ja, de rest is niet zo interessant. Ik weet niet hè. Zal. Ik denk het ja, het nou is de gemeenteraad die moet beslissen en of het niet te duur is. Ja, bij emoties speelt Geld geen rol volgens mij. Dus uh, nee, dat moet je gewoon behouden. Het wat het kost. Ja, dat vind ik wel.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 Naar Den Haag, bij het Indiëmonument, is de jaarlijkse Indiëherdenking aan de gang. 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Premier Rutte is bij de herdenking aanwezig. Zo klinkt dat momenteel in Den Haag. Zangeres Frederik Spicht hield zojuist een toespraak. Ze vertelde dat haar moeder in een kamp heeft gezeten. Samen met haar zus maakte ze daar een film over. De geschiedenis en de ontbering van de oorlog hebben ook laten zien... dat slachtoffers elkaars concurrent kunnen worden... als het gaat om het leed dat geleden is. Ik heb gezien dat er wordt gewogen. Wie het ergste heeft meegemaakt. Welke oorlog, welk volk, welke godsdienst, welk kamp, welk gezin. En wie er wel recht van spreken heeft en wie niet. Uitsluiting biedt vaak een nieuwe voedingsbodem... Voor haat en onbegrip. Maar het is soms onvermijdelijk dat er mensen uitgesloten worden. Omdat de tijd de wonden maar zo langzaam heelt. Het lijkt alsof oorlog nooit meer uit een mens gaat. Ik sta hier om met u te delen. De oorlog, de vrijheid en de herinnering. En te delen wat in stilte verscholen ligt. Want het is de verscholen pijn die ons bindt. Frederik Spicht bij de India Herdenking in Den Haag. Bij het monument. Ook onze verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, is, is druk bij het monument. Het vooruitkomen met een goede band. Ja, je zou misschien denken, na zoveel jaar wordt het uh, ieder jaar. Wat minder, minder publiek. Het tegendeel is het geval. Alle stoelen zijn bezet. Er zijn veel mensen die moeten staan of zitten op het gasveld daarachter. En lang niet alleen maar oudere mensen, kinderen van de mensen die in de kamp hebben gezeten, oudere mensen die zelf in de kamp hebben gezeten, maar ook jongeren valt me op. Er is natuurlijk veel aandacht voor de Indische geschiedenis de laatste tijd. En ik sprak bijvoorbeeld ook twintigers die opeens nu geïnteresseerd zijn in hun familiegeschiedenis en hiervoor het eerst komen. Dus het is zeker niet zo dat het minder druk wordt ieder jaar. Nou is het behoorlijk warm vandaag. Vrij veel mensen ook vrij veel mensen op leeftijd. Is, is daar nog aan gedacht? Hoe wordt daarmee omgegaan? Ja, dat is zorgelijk, zegt het, het Rode Kruis. Mensen moeten lange tijd hier in de brandende zon zitten. 28 graden, het loopt zelfs een beetje op. Dat is warm, dat is vervelend, vooral voor mensen met suikerziekte... die misschien niet genoeg gedronken hebben vanochtend. Dus het Rode Kruis maakt zich daar wel zorgen over... en heeft maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld loopt rondjes om te kijken hoe de mensen erbij zitten, of het gaat. En Defensie heeft grote jerrycans met water neergezet... waaruit kartonnen bekertjes water worden getapt en uitgedeeld mensen die het te warm krijgen. Je zou misschien denken, Indische Nederlanders, mensen die daar lange tijd gewoond hebben, die zijn het wel gewend, die hitte. Maar uh, zei het Rode Kruis toen ik ze dat vroeg, nee, na een paar jaar uh, ben je dat ontwend en heb je daar helemaal niks meer aan, aan die ervaring, en wordt het toch heel zwaar, uh, die hitte. Uh, overigens heeft er net een, een briesje opgestoken, een uh, fris windje, en dat brengt wat verkoeling. Uh, zelfs zo hard was even de wind dat de vlam bij het monument uh, uitging. Uh, die moest net eventjes stiekem, volgens mij had niemand het door, opnieuw worden Aangestoken. Matthijs van der Wiel bij de Indië-herdenking in Den Haag. Dank je Alle schapen- en geitenhouderijen hebben hun dieren gevaccineerd tegen de Q-koorts. Blijkt uit gegevens van de Voedsel- en Warenautoriteit. In Nederland geldt voor de ruim 400 schapen- en geitenhouderijen een vaccinatieplicht. En bedrijven hadden tot vandaag de tijd voor de vaccinaties. De Voedsel- en Warenautoriteit baseert zich op gegevens die door de schapen- en geitenhouderijen zelf zijn aangeleverd. Komende tijd gaat de instantie. Steekproefsgewijs controleren of de dieren ook echt zijn gevaccineerd. Sport. Te beginnen met wielrennen. De Australische wielrenner Michael Matthews verlaat de Rabobank ploeg na dit seizoen om in zijn thuisland voor de Orica Green Edge te gaan rijden. De wereldkampioen uit 2010 bij de belofte heeft een contract voor twee jaar getekend. En hij gaat samen rijden met onder andere Pieter Wening, Jens Mauries en Sebastian Langeveld. Voetbal dan. Oranje oefent vanavond tegen België. In de derby der lage landen moet Nederland Nederlands al onder leiding van Louis van Gaal het afgelopen EK doen vergeten. Uh, het blijft de grote vraag wat er allemaal in Polen en Oekraïne is gebeurd natuurlijk. Toch zal er in de groep nog af en toe op terug worden gekeken. U wordt verdediger John Heitinga. Nou ja goed, we zullen dat de aankomende dagen zullen we nog wel over hebben. Uh, Spelers onderling, maar ook uh, natuurlijk met een met nieuwe, nieuwe staf. We hebben natuurlijk een nieuwe... Uh, je ja, een nieuw toernooi om naar uit te kijken, moet je kwalificeren. We spelen natuurlijk voor ons eerst een, een leuke uh, oefenwedstrijd. Dat is toch de, de oefenwedstrijd de lage landen, zeg maar. Nou, ja, ik moet zeggen, ze hebben een, uh, toch wel een talentvolle ploeg, uh, België. Dus het is wel een... Uh, ja, leuke oefenwedstrijd worden. En daarna is het eigenlijk heel kort en na, ja, dan begint de competitie. En dan kom je alweer bij elkaar. Want op 7 september speelt het Nederlands helftal alweer het eerste WK-kwalificatieduel. En wel tegen Turkije. Maar eerst dus dat oefenduel tegen België vanavond. Vanaf half negen ook te beluisteren op deze zender Radio 1 in een extra lange Langs de Lijn. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Het Kwaku festival in Amsterdam Zuidoost krijgt 50.000 euro van de Surinaamse president Boutersen. In Den Haag is bij het Indiëmonument de jaarlijkse Indien herdenking aan de gang. En alle schapen- en geitenhouderijen in Nederland hebben hun dieren gevaccineerd tegen de q -coorts. Exact 13 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV weer met het vervolg van lunch. Werkt u al in de cloud?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 Dit is Radio 1 en CRV. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom terug bij lunch. Het kan u niet ontgaan zijn, de verkiezingscampagnes zijn begonnen. Hoe pak je dat aan en welke keuzes maak je? Dat bespreken we zo meteen met de campagneleider van GroenLinkse Partij, die, als we de peilingen mogen geloven, nogal flink aan de bak mag. En na half 2 stand.nl. Het minderheidskabinet VVD-CDA wil graag dat studenten sneller afstuderen. Daarom gaat vooralsnog per 1 september, eh, 1 september aanstaande de langstudeerboete in. Het CDA maakte gisteren bekend dat zij bij nader inzien toch niet zo'n voorstander zijn van een langstudeerboete. Goed nieuws voor studenten of gewoon een verkiezingsstunt? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is, de langstudeerboete moet alsnog worden afgeschaft.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 Europa moet zich niet met Nederlandse pensioenen bemoeien, dat zegt Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken, in een interview in Elsevier. Wat voor invloed heeft Europa op het dagelijks werk van de minister? Minister Henkamp, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Dumas. Hoe zit Europa en Nederland in de weg als het om de pensioenen gaat? Ja, het is niet alleen de pensioenen. Ik merk uh, bij sociale zaken en werkgelegenheid dat er nogal wat onderwerpen zijn... waar ik iedere keer met Europa in de clinch moet gaan. Terwijl dat volgens mij uh, geen zin heeft. Pensioenen zal ik graag iets over zeggen. Maar het gaat ook over het stellen van uh, taaleisen in de bijstand. Ik vind dat als je een bijstandsuitkering hebt en je kunt werken... dat je dan ook uh, de Nederlandse taal moet spreken. Want anders heb je geen kans op de arbeidsmarkt. Mag niet van Brussel? Ik wil dat verplicht stellen en uh, Brussel zegt dat dat niet mag. Ik vind dat mensen als die van andere Europese landen, bijvoorbeeld uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland komen om hier werk te zoeken. Ja, op zich vind ik al dat je eigenlijk pas hier moet komen als je werk hebt. Maar ik vind dat je dan maximaal drie maanden naar werk mag zoeken. En Europa zegt nee, dat moet zes maanden zijn. Nou, Zes maanden vind ik te lang. Ja. En Europa zegt nu ook dat wij uh, mensen in Duitsland die een uh, korte tijd in Nederland hebben gewerkt en hun baan in Nederland zijn kwijtgeraakt, gewoon in Duitsland zijn blijven wonen. Duitsers, als die op een gegeven moment uh, een bijstandsuitkering nodig hebben, dan zegt Europa, ja dan moet Nederland die bijstandsuitkering gaan betalen. Ja, en nu die pensioenen meneer Kamp? Ja. De pensioenen daar, ja daar vind ik dat wij, uh, wij hebben Europa niet, uh, niet nodig gehad toen wij ons pensioenstelsel hebben opgebouwd. We hebben het uh, beste pensioenstelsel van de wereld en dat hebben we uh, zelf voor elkaar gekregen. En nu gaat Europa zich met pensioenen bemoeien, dat vind ik prima. Laten we vooral die landen waar het niet goed is, uh, stimuleren om het wel goed te doen. Te wat, wat, wat, wat wil de EU wat u niet wil? Nou wat de EU wil is dat uh, zij tegen ons zeggen dat wij nog weer extra reserves moeten gaan uh, opbouwen. En wij hebben al uh, heel grote reserves in Nederland opgebouwd. Uh, daar worden zo goed mogelijk pensioenen uitbetaald. En om dan die reserves nou nog eens een keer met uh, 70, 80 miljard te gaan verhogen... waardoor we ieder jaar 10 miljard extra premie in Nederland moeten gaan opbrengen. 10 miljard? Ja, dat is de, de, de, de premie die dan jaarlijks extra opgebracht zou moeten worden om die extra reserves te kunnen opbouwen. Dat heeft volgens mij helemaal geen zin en uh, we hebben het prima gedaan zonder Europa en ja. we willen het ook graag prima voortzetten zonder Europa. In mijn beleving zijn de pensioenstelsels van uh, pak en beet Frankrijk en Italië dramatisch veel slechter dan Nederland. Waarom ja. zou Nederland dan überhaupt meer reserves op moeten bouwen? Ja, zij zeggen van je moet uh, uh, als je als je concurreert met de verzekeraars, dan moet je aan dezelfde eisen voldoen als de verzekeraars. En aan de verzekeraars stellen wij bepaalde eisen, zegt Europa. En wij gaan diezelfde eisen aan de pensioenfondsen stellen. Ja. En dat is niet redelijk, omdat die verzekeraars, die doen een keiharde toezegging naar iemand. Als u naar een verzekeraar gaat, dan uh, moet u zo en zoveel premie betalen. En dan krijgt u, als u 65 bent, zo en zoveel uitkering. Maar bij de pensioenfondsen gaat het anders. Daar ja. wordt door werkgever en werknemer premie betaald. Dat geld wordt uh, zo goed mogelijk beheerd door de pensioenfondsen... En, Afhankelijk van de mogelijkheden wordt er dan een, een pensioenuitkering gedaan. Ja, helder. Een groot verschil dus. Pensioenfondsen mag je niet vergelijken met verzekeraars. Dat is de strijd. Hoe ziet uw werkdag eruit? Bent u dan eh, toch met enige regelmaat aan het... Eh, nou ja, vloeken zult u niet doen. Maar aan het eh, boos zijn op uw ambtenaren? Of bent u eh, vooral de, de Brusselse ambtenaren eh, eh, aan het bestrijden? Hoe gaat dat? Nou dat ik iedere dag wel bezig ben om te voorkomen dat, uh, dat uh, Brussel zich met de Nederlandse kappers bemoeit. Of die nou wel of niet anti-slipzolen onder hun schoenen moeten hebben. Anti-slipzolen? Ja, dat soort regels komen. En of er wel of niet een trouwring gedragen mag worden. En dan moet ik weer uh, voorkomen dat er een bijstandsuitkering naar Duitsland gaat. En straks misschien ook nog naar andere landen. En dan is het uh, de pensioenen. En daar gaat het weer om, uh, om een in de bijstand waar ze ons uh, dwars zitten. En ik vind dat Europa hele belangrijke dingen te doen heeft. En dat ze daar vooral mee door moeten gaan. Ze moeten zo dat de Europese landen hun financiën op orde hebben. Dat de economische hervormd wordt in Zuid-Europa. Dat de mogelijkheden van de vrije markt benut worden. Daar ben ik allemaal erg voor. Ik ben ook voor Europa. Maar ik ben er niet voor dat ze zich met allerlei onnutte dingen bezig gaan houden. die wij hier veel beter zelf kunnen doen. Ja, maar hoe gaat het dan in zijn werk? Als zo'n dossier langskomt en u zegt, nou, dat dacht ik niet. Read my lips, no. Hoe gaat het dan in zijn werk? per dossier af. Uh, soms kunnen we het in een heel vroeg stadium tegenhouden. Een andere keer moeten we uh, lang lobbyen om dingen voor elkaar te krijgen. Maar bijvoorbeeld over die pensioenen, daar zijn we nu al twee jaar over bezig om dat, uh, om dat tegen te houden. Inmiddels hebben we wel een paar keer in woord uh, gezegd gekregen door de Europese commissaris Barnier... dat hij wel begrip heeft voor wat wij willen en dat hij dat ook wel ziet. Alleen de, de, de voorstellen die we op papier van hem krijgen... daar staan nog steeds de verkeerde teksten in. Ja. Ja, en als je nou kijkt wat mij dat in de afgelopen twee jaar... en niet alleen mij, maar ook het Nederlandse parlement... en de Nederlandse ambtenaren en onze ambtenaren in, in Brussel... die we daar hebben als vertegenwoordigers... hoeveel energie daarin is gaan zitten... Ja, dan zou ik dat heel graag in andere dingen steken. U zei het. ik ben niet tegen Europa. Als ik uh, u zo hoor, dan bent u behoorlijk eurosceptisch... Ik ben voor Europa. Ik, denk dat, uh, ik vind het geweldig dat waar vroeger altijd uh, tussen landen in Europa gevochten werd, dat er nu vergaderd wordt. Dat vind ik fantastisch, dat moeten we altijd zo houden. Ik vind het ook, uh, ook, ook dat we onze welvaart voor een deel de laatste jaren uh, aan Europa te danken hebben. Uh, ik denk ook dat de vrije markt veel mogelijkheden biedt en dat die nog verder verbeterd kunnen worden. En Nederland als exportland en als handelsland heeft daar veel voordeel bij... Maar Europa is ook een overheid in opkomst en overheden hebben altijd de neiging om zich met te veel te gaan bemoeien. En zich met elkaar te gaan bemoeien en daar hebben we niks aan, dat kost veel geld. Laat Europa zich met de belangrijke dingen bemoeien, dan krijgen ze mijn steun. Maar ja. bij dit soort zaken vinden ze mij tegenover zich. De bemoeizucht is niet voorbehouden aan alleen Brussel, toch minister Kamp? Nee, maar die andere overheden, daar hebben we hetzelfde verhaal voor. Okay. Henk Kamp, minister van Sociale Zaken, dank u wel. Graag gedaan. De campagnekaravane van de politieke partijen komen steeds meer op stoom. Dat is nodig ook, want de verkiezingen staan praktisch voor de deur. 12 september kunnen we weer gaan stemmen voor de Tweede Kamer. Aan campagneteams de komende weken de tijd om ons uh, via allerlei wegen te overtuigen... om onze steun op hun partij uit te brengen. Jesse Klaver is Kamerlid voor GroenLinks... en de campagneleider voor de komende verkiezingen van die partij. Jesse Klaver, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ziet jouw werkdag eruit als campagneleider? Um, s ochtends vroeg staan we op. <laughs> en dan uh, lees je eigenlijk wat ik normaal ook gewoon als Kamerlid doe. En wat ik daarvoor eigenlijk ook deed. S ochtends de kranten lezen. We kijken wat er allemaal in het nieuws is. Uh, en dan begin ik als eerste beginnen we met een grote teammeeting. Dan komen al onze, al onze mensen, kandidaten, medewerkers komen bij elkaar. Om eventjes de plannen voor die dag uh, uiteen te zetten. En met elkaar uh, te brainen wat er allemaal moet gebeuren. En dat betekent vooral schieten op datgene wat er in de kranten staat? Nou, het betekent reageren op wat je, wat je tegenkomt in de kranten. Uh, maar het betekent ook uh, onze eigen plannen die we in de verkiezingsprogramma's hebben staan. En de plannen waar we de Afgelopen jaren aan hebben gewerkt om die weer in de etalage te zetten. Wanneer uh, reageren jullie wel? Wanneer reageren jullie niet? Zijn, zijn er algemene dingen over te zeggen? Nou ja, kijk, wat, wij zijn groen links. Dus wij reageren op voor, voornamelijk als het gaat de punten die voor ons belangrijk zijn. Dat gaat zeker over vergroening. Vergroening van de economie, dat vinden wij heel erg belangrijk. Het oplossen van een klimaatcrisis, het oplossen van de economische crisis. En we reageren natuurlijk op zaken die heel links zijn. En zeker als ze gaan over gelijke kansen. En een voorbeeld daarvan is onderwijs. En vandaag zie je dat bijvoorbeeld met de langste wat je bij veel politieke partijen ziet... is uh, de, het baantje campagneleider, zal ik maar zeggen... dat het geprofessionaliseerd is. Uh, partijen huren een dig Dig-Ista in, uh, Kai van der Linden. Uh, allemaal mensen die, die um, een, <laughs> een, een track record hebben... als het gaat om uh, campagnes neerzetten. Um, en jullie doen dat met alle respect met Jesse Klaver... Kamerlid voor, tweede, voor uh, GroenLinks. Ja, mijn tarieven zijn ook een stuk lager... dan de mensen die je zojuist noemde. Uh, maar uh, dat is niet uniek. Uh, dat hebben wij vaker gedaan, dat Kamerlid dat bij ons, uh, bij ons doen. d 60 is ook een, uh, een kamerlid campagne uh, Leiden, dat is onze keuze. Maar waarom? Betekent dat dat jullie het eigenlijk niet heel belangrijk vinden? Nou, volgens mij zou je ook kunnen zeggen dat we het juist wel erg belangrijk vinden. Dat we zeggen iemand die ook politieke verantwoordelijkheid draagt in de partij... en die uh, uh, actief is als, uh, als Kamerlid, uh, die laten we de campagne leiden. Dat doe ik niet alleen natuurlijk. Ik heb fantastische mensen uh, om me heen. Een heel goed team met wie we samen deze campagne optuigen. Ja, ik heb uw cv niet in mijn hoofd zitten... maar uh, ik kan me voorstellen dat het voeren van een campagne... dat het ook echt, echt een vak is. Uh, ja, dat is een vak. Uh, en uh, net zozeer als politiek dat is. En uh, dat, uh, dat doe ik met heel veel plezier. En daar uh, hebben we hele goede mensen voor... Uh, waarmee we dat samen doen. Worden er nou van tevoren uh, trucjes bedacht... Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, manieren om GroenLinks goed voor het, kamer, voor, voor het voetlicht te brengen. Ja, eigenlijk doen we, een campagne, is eigenlijk wat we het hele jaar doen. Maar dit is een intensiever. Hè? Het is in een paar weken er is een soort van, van eind, een eindsprint, een eindmeting. En dat is op 12 september. En altijd proberen we te laten zien waarmee GroenLinks. Uh, met de, de plannen van GroenLinks uh, te laten zien. En daar uh, ook uh, steun voor te verwerven. Dat is het, de core business van een politicus. Uh, en wij denken dat wij de beste plannen hebben. om Nederland uit de economische crisis te krijgen. Uh, door juist te kiezen voor duurzaamheid om ja, nu lastig... te investeren in schone energie. Het lastige is dat als het om dat vertrekpunt gaat... dat heel veel partijen dat zeggen en doen. Uh, nou zijn vorm en beeld natuurlijk heel belangrijk. Beeld is heel belangrijk. Uh, bedenken jullie hoe je het beeld van, van GroenLinks... als een, uh, een stevige, goede partij uh, naar voren kunt brengen? Het belangrijkste voor ons is de inhoud. Dat is het altijd geweest dat stellen we ook nu weer voorop. Wij, komen, wij laten onze voorstellen zien hoe wij denken... dat we Nederland beter kunnen maken. Uh, en dat is het beeld wat we willen laten zien. Maar wat betekent dat? Zitten er dan ook veel don'ts in de, de campagne-richtlijnen? Eh, niet verschijnen in een hummer om als iets raars te noemen? Nou ja, ja, dat is een don't. Maar dat is, sowieso iets niet, dat is sowieso iets wat we niet zo snel zouden doen. Maar als ik één don't zou moeten noemen, dan denk ik uh, uh, dat je ons niet heel snel op een, uh, een houseparty zou zien ofzo. Want? Wat is er mis mee? Nou ja, omdat wat ik zeg, we willen graag de inhoud willen voorop stellen. En je zoekt ook uh, locaties en plekken waar je dat kan doen. En uh, ik denk nog niet echt dat dat een plek is waar dat, uh, waar dat goed zou kunnen. Nee, maar leg even uit waarom dan Houseparty de verkeerde plek is. Uh, ik, ik noemde dat omdat dat... Uh, uh, dat hebben we ooit wel eens in de jaren negentig gedaan. Uh, een Houseparty. Dat was toen met Mohammed Rabba, geloof ik. En met uh, Paul Rozemullen. Dat is toen niet zo goed bevallen. En je zoekt iedere keer plekken op die... Verband houden met de, de, de thema's waar je voor staat, met de inhoud. GroenLinks is een partij van de inhoud en dat is wat we willen laten zien. Dus we gaan niet zomaar naar een plek toe omdat het leuk is of omdat er mensen zijn, maar ook omdat we onze inhoud willen laten zien. Maar een festival als Lowlands bijvoorbeeld, Lowlands start dit weekend? Ja, daar, is, daar, zijn, we, daar zijn wij ook. Bijvoorbeeld, er is op, Lowlands is eigenlijk altijd heel maatschappelijk bewust. Daar heb je ook op, op zondag is er een heel evenement waar ook lijsttrekkers komen. En ook Jolande Sap zal daar, zal daar spreken. Ja. Ja, en dan zullen we het over duurzaamheid hebben, want dat is uh, nou ja, een van de thema's die Lowlands hoog in het vaandel heeft staan. Moet je toch even het verschil uitleggen, want op Lowlands lopen jongeren rond, maar uh, tijdens een housefeest ook. Ja, maar hier, dit, hier zie je duidelijk dat er, een, uh, dat er de ruimte is eigenlijk om het over politiek en over maatschappelijke thema's te hebben. Uh, en vooral ook, uh, en dat is voor ons wel erg belangrijk zoals ik zei, duurzaamheid staat bij Lowlands heel hoog in het vaandel. En vergroening van de economie, nou ja, dat is waar we over komen spreken. Campagnevoeren is naast je verhaal uitdragen ook reageren op andere partijen en ontwikkelingen. Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Uh, nou ja, wat ik zo zeg, he, iedere ochtend komen we met, uh, met alle medewerkers bij elkaar. Dat noemen we een soort van warroom. Daar spreekt iedereen mee. Van de persoonlijke medewerkers, beleidsmedewerkers, uh, stagiaires. Uh, en daarmee brainen we eigenlijk. He, zitten we even te kijken, wat hebben we gezien? Waar zouden we op moeten reageren? Maar iedere keer weer vanuit, wat vindt GroenLinks? En hoe kunnen wij die plannen, die, uh, waarmee we kunnen laten zien dat Nederland beter wordt, hoe kunnen we die uh, in de etalage zetten en daar ook mensen uh, achter krijgen? Aan de telefoon hebben wij politicoloog Rienes van Schendelen... verbonden aan de Erasmus Universiteit. Meneer van Schendelen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar moet een goede campagneleider aan voldoen wat u betreft? Nou, zoals u al zei, het is een vak. En uh, u liet uh, in het begin ook vallen het woord uh, professional, professioneel. Uh, wat nooit uh, verward mag worden met het inhuren van beroepskrachten. Want die laat alleen een rekening achter. En die kunnen ook amateuristisch zijn. Maar wat mij in uh, decennia lang volgen van uh, verkiezingscampagne NL uh, opvalt is... Dat professionele campagnes echt kwaliteitscampagnes, bijna niet voorkomen. Zeer sporadisch zijn en ook op dit moment uh, om uh, niet te bespeuren. Wat geen kritiek is op, uh, aan uh, de betrokken campagneleiders. Integendeel, ze, uh, mijn lof hebben ze voor al hun inspanningen. Maar, dat vergelijkt... maar ik geef een voorbeeld. Ja? Uh, want gro uh, GroenLinks heeft zojuist uh, zeer beklemtoond vooral te willen zitten op de boodschap. Nou prima. Maar uh, wat ook GroenLinks, uh, zoals GroenLinks bij mij overkomt en vele andere partijen, is dat zij zich vooral gedragen als uh, voormalige techneuten van het Philips uh, Natlab in Eindhoven. Uh, geweldig goede producten verzinnen, uh, wij zijn de beste, dit moet je kopen, maar vervolgens weinig uh, of tot niet verkopen op de markt, anders gezegd. Wat ik mis in de communicatie tussen Nederlandse politieke partijen, eigenlijk uh, ver verenigingen, amateurgezelschappen, uh, uh, uh, is dat zij hun boodschappen vertalen naar wat de kiezers willen horen. Okay. Jesse Klaver, interessante observatie. Uh, graag uw reactie. Uh, GroenLinks en andere politieke partijen, maar GroenLinks met name, uh, lijkt op een partij die een prachtig product maakt, maar het vergeet om het in de markt te zetten. Nou ja, kijk, um, ik ben al blij dat het een prachtig product wordt genoemd, de standpunten. Okay, nou, uh... En, Wat is jullie eh, ambitie? En, en de plannen die we hebben, nee, ja. uiteraard. Maar kijk, um, la, laat ik vooropstellen. Ja, als je, we staan niet goed voor in de peilingen. Dan blijkt het dat we dus onze plannen nog niet voldoen en onze, de resultaten die we hebben geboekt nog niet voldoende over het voetlicht hebben gebracht. Nee, ja. Nee, je moet niet meer gaan prediken, maar juist minder prediken. En voorop stellen de vraag, wat willen de, de burgers, de kiezers van Nederland graag horen? En dan moet u zich verplaatsen, empathisch zijn. En de meeste burgers hebben op het ogenblik nummer één staan, de, de sociaal-financiële de sociaal agenda. Hun agenda. Ja. Uh, banen, inkomen, heb, uh, enfin, de bijstand. Uh, ja. Kan ik bezorgd rekening op betalen? Ja, en, dat is ook... en u kunt kunnen pleiten ja. voor groen en voor Europa en andere prachtige thema's. waar ik zeer achter sta als persoon. Maar uh, die burger vraagt zich af, wat is in voor mij? Uh, Brussel heeft geen bijstandsregeling. Mm, maar dat in Brussel is... kan Jesse ik Klaver. geen bijstandswetten maar, ja, ja. maar daarom heb ik het ook niet. Daarom hebben wij het eigenlijk ook in deze campagne niet zozeer over Brussel of geen Brussel. Nee, maar zeggen dan, we. Dan in dan alle in de, gesprek, in de gesprekken ja. die wij voeren, als, we op, als ik op bezoek ben of werkbezoeken... dan zijn er mensen die maken zich ontzettend zorgen maken, vooral over hun baan. Ja. Heb ik straks nog mijn baan? God, en, wat en wat ze dan vertellen, is dat de bedrijven en voor die en mensen wat ze met dan... die problemen even, meneer Van Scheldelen, even Jesse Klaver. Ja? Ja? En wat ze mij dan vertellen, is dat ze zich zorgen maken... of ze morgen ook nog een baan hebben. Ja. Omdat hun bedrijf eigenlijk failliet gaat. Bijvoorbeeld als je, uh, ik was nog niet zo heel lang bij Zalko hè, in, uh, in, uh, in Zeeland... een bedrijf ja? dat is failliet gegaan. Uh, dat zit in de staalindustrie. En waarom gaat het failliet? Wat vertellen ze dan? Onze energierekening is te hoog. En als ja. je met die mensen verder pra praat okay. en zegt... de komende jaren wordt de energieprijs alleen maar hoger... en wil ja. u uw baan houden, dan zullen we er moeten zorgen... dat okay. onze economie groener wordt. Jesse ja, nou ja, ja, Klaver, wacht Wacht even, ik, ik wil, ja. wil de, de, de, de, degene die op de hoogste rot staat, ja. <laughs> uh, uh, helder is dat er, dat is uw punt meneer van Schendelen, uh, dat, dat er in ieder geval een heldere boodschap ligt, maar de vraag is hoe verkoop je het? Tot slot meneer van Schendelen, ik wil graag van u één tip aan GroenLinks om die boodschap beter te verkopen. Nou, dan, moet, dan, moet u, dan, moet, dan kunt u zelf tot ontdekking komen... dat groenbeleid op het ogenblik geassocieerd wordt... met alleen maar kostenverhoging voor werkgevers. Terecht of onterecht, maar dat is de perceptie. Dus u zult op die perceptie moeten inspelen... En okay. uh, met, met uh, evidence moeten komen dat uh, groen niet uh, extra bedrijfskosten Jesse Klaver, betekent. maar minder. Woord. En nou, en dat lijkt me een moeilijk verhaal. het laatste, laatste woord voor Jesse Klaver. Hoe gaan jullie dat doen? Of gaan jullie dat doen? Nou, dat doen we voortdurend. Door eigenlijk altijd met bewijzen te komen. We hebben met heel veel groene ondernemers gesproken. En die zetten we ook altijd uh, eigenlijk weer in het uh, voor, we over het voetlicht. Dat je ziet dat bedrijven die nu kiezen voor duurzaamheid, dat dat eigenlijk de bedrijven zijn die het nu goed presteren, okay. maar ook in de toekomst groen werkt. Jesse Klaver, Klaver kamerlid voor GroenLinks en de campagneleider. En Rienus van Schendelen, politicoloog. Beiden hartelijk dank. dank het is uh, inmiddels uh, twee minuten over half twee. U krijgt uh, de hoofdpunten van het nieuws. Daarna uh, zijn we terug met Stand.nl. De stelling is: de langstudeerboete moet alsnog worden afgeschaft. Eerst Mark Visser. Dit is Radio 1.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 De NS past aan het einde van de middag de dienstregeling aan... vanwege het verwachte onweer. Vanaf vijf uur rijden er op een aantal trajecten in de Randstad minder treinen. Het is dus vanavond kans op bliksem en zware windstoten. Volgens de NS kunnen elektrische installaties daardoor beschadigd raken. Surinaamse president Boutersen geeft het noodlijdende Kwaku-festival... in Amsterdam-Zuidoost 50.000 euro. Dat zegt de directeur van het kabinet van de president. De president zou iets terug willen doen voor de Surinamers in Nederland... die hem in moeilijke tijden hebben gesteund. Ja, alle schapen- en geitenhouderijen hebben hun dieren gevaccineerd tegen Q-koorts. Blijkt uit gegevens van de Voedsel- en Warenautoriteit. Die zich dan weer baseert op gegevens die door de schapen- en geitenhouderijen zelf worden aangeleverd. Komende tijd gaat de instantie steekproefsgewijs controleren of de dieren ook echt zijn gevaccineerd. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Frank de Mosch. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stam.nl. Het minderheidskabinet VVD-CDA wil graag dat studenten sneller afstuderen. En daarom gaat per 1 september aanstaande de langstudeerboete in. Langzame studenten moeten de portemonnee trekken als hun studie uitloopt. Een maatregel die in de Tweede Kamer en bij studenten nogal omstreden is. Inmiddels dus ook bij regeringspartij CDA. De partij maakte gisteren bekend dat ze af willen van die langstudeerboete. Is dat een campagnestunt of is het een voortschrijdend inzicht? We praat erover met uh, Anne-Will Lucas, Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, drie keuzes, graag een ja of een nee. Toen ik hoorde dat het CDA de langstudeerboete wilde afschaffen, viel ik van mijn stoel. Ja. Het CDA denkt dat studenten in campagnetrucjes trappen. Ja. Het CDA maakt zich door deze draai onbetrouwbaar. Ja.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 Ja, die moet uh, uiteindelijk worden afgeschaft. Want uh, wij hebben veel liever een sociaal leenstelsel. Dat vinden we een eerlijker en socialer systeem. Um, maar het CDA wilde heel graag deze langstudeerboeten. Uh, Daar zijn we in het uh, vorige kabinet hebben we dat in het regeerakkoord opgenomen. En uh, dat is nu wetgeving uh, geworden. Dus we kunnen er helaas uh, niet op korte termijn vanaf. Waarom niet? Ja, omdat het uh, door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer is goedgekeurd en omdat uh, het bedrag wat ermee gemoeid is, zo'n 400 miljoen euro, wordt gebruikt om te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs en dat is echt heel erg hard nodig. En wat je nu ziet is dat de partijen het er wel over eens zijn wat we niet willen, namelijk die langstudeerregeling, maar er is nog geen overeenstemming over wat we dan wel willen om te zorgen dat we wel kunnen investeren in die kwaliteit. Maar 400 je... miljoen euro is ermee gemoeid? Ja, 400 miljoen euro. En dat is dus eigenlijk het gat uh, wat het CDA nu in de begroting slaat. Dat komt, die 400 miljoen, omdat uh, na vier jaar wordt er geen studiefinanciering meer, meer betaald en ze moeten extra geld gaan dokken? Nou, het is zo dat uh, studenten die meer dan een jaar te lang over hun bachelor en een jaar te lang over hun master doen, die gaan uh, een, een hoger collegegeld betalen. En ja, dat brengt extra opbrengsten met zich mee. En die opbrengsten, die hebben we uh, gebruikt om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Dus als je de Langs die regeling nu schrapt, dan mis je gewoon die inkomsten... en kunnen we dus ook niet investeren in de kwaliteit. Nou was er altijd al vanaf dag 1 heel veel te doen over die langstudeerboete. Eh, omdat er eh, een hele goede reden kunnen zijn om over die tijd heen te gaan. Dat zegt ook iemand op ons forum. Algemene langstudeerboete probeert alle studenten... die langer dan de voorgeschreven tijd over hun studie te doen... in één grote bak te gooien. Dat doet geen recht aan de grote verschillen in omstandigheden... die er kunnen doen leiden dat de studie langer duurt dan voorzien. Denk aan ziekte, mantelzorg, bestuursstaken, vrijwilligerswerk... instituut falen en pech in het algemeen. Ja. Nee, dus dat is ook uh, precies de reden waarom de VVD uh, altijd een voorstander is geweest van een sociaal leenstelsel. Dat hebben we ook, uh, ook, zijn we ook de afgelopen twee jaar blijven vertellen, ook aan de studenten. Wij hadden liever dat sociale leenstelsel gezien, omdat dat eerlijker uh, is en meer recht doet ook aan de keuzes die studenten zelf maken. Um, maar daar was helaas dus geen meerderheid voor en het CDA-plan van de langstudeerregeling is het geworden. En we zijn erachter gekomen, ook uh, tijdens de behandeling van dat voorstel, ja, dat er haken en ogen aan zitten en dat er groepen studenten zijn waarvan je... Ja, eigenlijk wel denkt van nou is dit nou helemaal eerlijk. Maar ja, je kunt geen uitzonderingen blijven maken. Dus het was duidelijk een minder goed voorstel dan het sociaal leenstelsel. Even dat helemaal... sociaal leenstelsel, want het is nu de vierde ja. keer dat het woord valt. Wat houdt dat precies in? Het sociaal leenstelsel houdt in dat studenten de studiefinanciering gaan lenen en dat ze dat terugbetalen als ze straks voldoende verdienen. En als ze niet voldoende verdienen dan hoeven ze het niet terug te betalen. Dus je krijgt eigenlijk een lening van de overheid tegen gunstige voorwaarden en als je daarna aan het werk bent en dus ook meer verdient doordat je die opleiding hebt genoten, dan ga je die lening weer afbetalen. En wat is daar precies sociaal aan? Nou, het, het zorgt ervoor dat iedereen uh, kan gaan studeren. Het is een investering die je in jezelf doet. Dus het maakt niet uit of je ouders uh, rijk of arm zijn. Je, je, betaalt, of je leent gewoon voor je eigen studie. En uh, als het goed is betaalt die studie zich ook terug. Dat weten we ook. Dat Iedereen die studeert gaat zo'n 7% per jaar meer verdienen. Afhankelijk van wat je studeert. Als je naar het conservatorium gaat of de kunstacademie moet je het maar afwachten. Ja, dit zijn de gemiddelde cijfers, maar er zit natuurlijk verschil in. Uh, sommige studies zijn gevraagd door op de arbeidsmarkt en, en doen het beter. En dat is juist ook een van de voordelen van dat sociale leenstelsel. Dat studenten zich ook af gaan vragen wat eigenlijk het terugverdienvermogen van hun studie is. En maar dat ze dus in ook... alle gevallen, wat u, zegt, u praat over gemiddelde, um, in alle gevallen bouwt een student dus in het sociale leenstelsel schuld op. En in alle gevallen moeten ze dat terugbetalen. Ja, ze betalen het alleen terug als ze dus meer dan 120 van het minimumloon uh, gaan verdienen. Dus als ze daarboven komen, dan beginnen ze met uh, afbetalen. En dat vinden wij ook, uh, ook heel erg logisch. Want de overheid investeert fors in studenten. Dus als je straks meer gaat verdienen doordat je uh, die goede opleiding hebt genoten... dan is het niet meer dan logisch dat je de kosten voor je levensonderhoudt... dat je die terugbetaalt uh, aan de overheid. En de investering in het collegegeld, die blijft de overheid doen. Dat is per student zo'n 6.000 euro per jaar. Nog even over het aspect sociaal. In het huidige is het zo dat, dat ouders die weinig verdienen... Um, dat die uh, studenten uh, meer uh, studietoelagen krijgen. Um, in het nieuwe systeem, als u uw zin krijgt, een sociaal leenstelsel, is dat ook weg? Dat is toch ook een sociaal aspect wat dan verdwijnt? Nou, in het voorstel zoals dat vorig jaar in de Kamer lag voor een sociaal leenstelsel voor de masterfase, die door de val van het kabinet helaas niet is doorgegaan, bleef de aanvullende beurs wel bestaan. Dus het blijft voor iedereen mogelijk om te gaan studeren, maar we vragen wel van studenten om ook een stukje meer zelf te gaan investeren in hun eigen toekomst, omdat ze dat dus ook terugverdienen. Maar dat is niet de nekslag voor alles, al diegenen die een kunstopleiding willen gaan doen? Nee, dat denk ik niet. Het, uh, het sociale leenstelsel zorgt er juist voor uh, dat je kunt blijven studeren wat je zelf wilt. Uh, en als je kiest voor een, uh, een, een studie waar minder baankansen zijn, uh, daar is rekening mee gehouden dat je dus pas hoeft te gaan terugbetalen als je ook voldoende verdient. En als je niet voldoende verdient, hoef je dus ook niet terug te betalen. Maar dan loopt de rente wel op. En de schuld. De rente blijft gewoon doorlopen, maar je gaat pas aflossen... als je ook dat, dat uh, hogere inkomen van 120 procent van het minimumloon gaat verdienen. Dus de, de stelling van vandaag is... de lang moet alsnog worden afgeschaft. Um, u kunt reageren op 0800 -1101 of stemmen op www.stam.nl. 640 mensen deden dat. Uh, 58 procent is daarmee eens, 42 procent is daar niet mee eens. Um, u zei net, toen ik u vroeg um, toen u hoorde dat CDA deze draai wilde gaan maken, dat uh, vroeg ik u of u van uw stoel rolde en u zei ja. Ja, absoluut. Want ik was uh, maandag in Groningen bij de introductieweek, de keiweek. En daar was uh, ook het CDA aanwezig, Sander de Rauw, kamerlid van het CDA. En uh, we hadden twee standjes uh, naast elkaar. We waren beide met uh, studenten in gesprek. En ik hoorde hem toen nog aan studenten uitleggen... dat het CDA voor de langstudeerregeling is en tegen een sociaal leenstelsel. Dus wij stuurden ook studenten naar elkaar door. Zo van, nou ja, als je dit vindt, dan kun je misschien beter naar het CDA gaan. En hij stuurde studenten naar mij uh, door. Ja. Uh, dus maandag waren ze blijkbaar nog voor de langstudeerregeling. En dinsdag was Sieprand van Haarsma-Buma opeens tegen. Dus dat was zeer opvallend. Hmm. En uit welke boom komt dit vallen, denkt u? Nou ja, misschien dat, uh, dat het CDA, uh, nu ze zeg maar op, op de introductiemarkten met studenten praten... merken dat uh, de langstudeerregeling echt uh, niet erg lekker is gevallen bij de studenten. En dat ze dus uh, ja, uh, vanuit uh, verkiezingsoverwegingen eieren voor hun geld kiezen. Maar ja, ik denk dat het uh, wat laat is daarvoor. En deze draai vindt u onbetrouwbaar? Of het de CDA onbetrouwbaar maken? Ja, dat denk ik wel. Want we hebben natuurlijk uh, twee jaar lang discussies gevoerd... over die langstudeerregeling. En toen wilden ze van geen, uh, geen wijken weten. Um, en nu vlak voor de verkiezingen... terwijl uh, over twee weken uh, de regeling ingaat... en het dus al door de Eerste en Tweede Kamer heen is... nu opeens maken ze deze draai. Um, ja, en daarmee zorgen ze voor ontzettend veel verwarring... ook bij de studenten. En um, ja, ik denk dat dat... Uh, dat het niet anders dan een verkiezingsstunt kan zijn. En ook een hele lastige, zegt u, want het is al in een wet gegoten. Die wet is al door de Tweede Kamer aangenomen. Dus links of rechts soms kunnen op hun kop gaan staan... maar op korte termijn is het sowieso niet terug te draaien nou ja, als je het terug zou willen draaien... dan moet je het ook met elkaar eens zijn... over waar we het geld dan wel vandaan halen. En dat moet dan ook nog weer opnieuw in wetgeving gegoten worden. En daar gaat minstens een jaar overheen. Dat, zo werkt het nou eenmaal met wetgeving. Um, dus het is heel gemakkelijk om het nu te roepen... van laten we het maar niet invoeren. Maar ze vertellen er, het CDA vertelt er helaas niet bij... dat het betekent dat er dan ook niet geïnvesteerd kan worden... in de kwaliteit van het onderwijs. En ik denk dat we allemaal nog weten... vorig jaar wat er rondom in Holland is gebeurd. En waarbij ook bleek... Dat dat het niet in Holland alleen was, maar dat er veel meer hogescholen en universiteiten waren met kwaliteitsproblemen. Dus die investering in de kwaliteit van het onderwijs, die moet echt gedaan worden. Maar die 400 miljoen is toch primair een bezuiniging? Nee, die 400 miljoen die werd dus gebruikt om te investeren in die kwaliteit. Dat gaat niet door. GroenLinks en de SP die, uh, die willen nu een spoeddebat over deze hele kwestie in de Tweede Kamer. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat het goed is dat, er, uh, dat we met elkaar het debat aangaan... want er is nu zoveel onduidelijkheid uh, ontstaan. En ik wil uh, inmiddels ook wel heel erg graag van mijn collega van het CDA weten... wat ze nou eigenlijk willen, want het is uh, mij niet meer helemaal duidelijk. U licht en u draait. Gaat u dat zeggen? Nou, ik kies mijn eigen woorden, maar uh, het is wel helemaal opgekomen, ja. ah dit was een citaat, maar dat weet u toch? Dat weet ik, ja. Ja, dat was Balken die dit ooit zei. Ja. Um, als dat debat er gaat komen, dan gaat u wel met gestrekt been erin... richting het CDA? Ja, absoluut. Want ik denk dat dit echt uh, nou ja, bijna onbehoorlijk bestuur is wat hier gebeurt. Dus uh, dat moeten we zeker uh, met elkaar uh, uitdebatteren. En waarom is het onbehoorlijk bestuur? Nou, omdat je denk ik twee weken voordat een wet ingaat, en die al uh, aangenomen is en die ook echt bij het CDA vandaan komt, het kwam uit hun verkiezingsprogramma. Dus het is hun wens, en wij zijn daarin meegegaan, uh, dat, dat je dat op zo'n laat moment uh, terugdraait, alleen vanuit uh, electorale overwegingen. Ja, ik denk dat. Uh, ik hoop trouwens wel dat studenten slimmer zijn uh, dan dat en daardoorheen prikken. Maar ik vind het niet echt uh, goed voor het aanzien van de politiek. Wie verwijt u dat? Verwijt u dat de lijststekker van het CDA? Nou, ik weet niet wie het daar verzonnen heeft, dus dat, uh, dat mogen ze binnen het CDA uh, uitzoeken. Uh, ik heb me alleen maar verbaasd over dat ik maandag een Kamerlid spreek die het ene zegt... en uh, dinsdag uh, de fractievoorzitter iets heel anders hoor zeggen. En zo ga je niet bij me komen? Nou, ik vind het ook richting uh, inderdaad, uh, uh, ons als, uh, als coalitiegenoot vind ik het, uh, heel opmerkelijk. 400 miljoen is het gat dat straks gevuld mag worden. Moet dat dan in de, de formatie geregeld gaan worden? Of moet er nu toch een, snel een andere oplossing komen? Nou ja, daar moeten we dus met elkaar over hebben. Maar ik zie niet gebeuren dat we uh, dat gat nu al uh, zouden kunnen dichten. omdat ik wat ik al zei, dan moet er nieuwe wetgeving komen. Bijvoorbeeld voor een sociaal leenstelsel. En daar gaat gewoon tijd overheen. Dus ik denk dat voor het komende jaar er niet veel anders op zit... dan de langstudeerregeling gewoon door te laten gaan. Um, want het op, nu opeens afschaffen, ja, dat kan dus niet meer zo. Als je wel die investering in de kwaliteit uh, wil doen... en wij vinden die investering in de kwaliteit dus echt essentieel. Ja, want de, de, u had het net over in Holland. is natuurlijk het een en ander aan de hand, niet alleen in het HBO. Maar ook andere vormen van, uh, van, van vervolgonderwijs, zou ik maar zeggen. Uh, uh, waar, waar zitten de grootste problemen wat u betreft? Nou, De grootste problemen wat we de afgelopen twee jaar wel hebben gezien... is dat het ook schortte aan het uh, toezicht op de diploma kwaliteit. En dat uh, ja, eigenlijk instellingen uh, meer met randverschijnselen bezig waren... dan met het bieden van uh, goed onderwijs aan maar hun studenten. Maar het schort aan het toezicht op uh, de diploma kwaliteit... of de diploma kwaliteit aan zich is niet goed? Nou ja, het schorten aan het toezicht waardoor dus de diploma-kwaliteit onder de maat kon worden. En we dat dus te laat hebben gemerkt. En er nu dus studenten zijn, helaas, die vier of vijf jaar lang een opleiding hebben gevolgd. En die erachter komen dat hun diploma op de arbeidsmarkt toch niet waard is wat ze ervan gedacht hadden. En dat het niet van hbo-waardige kwaliteit is. En dat is natuurlijk iets wat eigenlijk gewoon nooit had mogen gebeuren. En dat toezicht hebben we dus ook verscherpt. We hebben de instellingen aangesproken op hun verantwoordelijkheid en gezegd van die kwaliteit die moet buiten kijf staan. We hebben daar echt een cultuurverandering ook bij de instellingen bewerkstelligd de afgelopen twee jaar en daar willen we heel graag mee door want dat werk is nog niet af en ja, dat is natuurlijk wel waar het onderwijs om draait. Het gaat niet alleen om of je studiefinanciering krijgt of dat je het moet gaan lenen. Het gaat uiteindelijk om dat je fatsoenlijk onderwijs krijgt waarmee je ook op de arbeidsmarkt uh, verder kan met je toekomst. Maar is dan dan meer toezicht the way to go of gaat het ook om het investeren in het onderwijs en zorgen dat er bijvoorbeeld de kwaliteit omhoog gaat omdat een betere docenten komen of betere methodieken? Ja, dat, dat laatste zeer zeker. En daar was dus ook die 400 miljoen. Dus die opbrengst van die langsturenregeling uh, is daarvoor bedoeld. En het uh, verscherpen van het toezicht, dat kost op zich niet heel veel geld. Dat is gewoon iets wat we uh, met elkaar moeten gaan doen en wat we dus nu gelukkig ook al aan het doen zijn. En daarnaast is er dus extra geld beschikbaar, die 400 miljoen, om te zorgen dat er betere docenten komen, dat er meer contacturen komen voor studenten, dat ze intensiever en beter onderwijs krijgen. In ieder geval voor één jaar. Wat u betreft is dat geld nog beschikbaar. En dan mag u het gaan regelen of ieder andere partij die erbij betrokken is... om te kijken hoe het dan straks weer verder moet. Want de Kamermeerderheid is daar in ieder geval duidelijk in. De langste ja. boete moet alsnog worden afgeschaft. Dat is de stelling van vandaag. U kunt reageren op www.stand.nl. U kunt bellen gratis op onze nummer 0800-1101. U kunt ook twitteren met hashtag Stampunt. We gaan naar de luisteraars. Annemel Lucas, Tweede Kamer voor de VVD. Luister u alsjeblieft mee. Stampunt.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag. U spreekt met uh, Keiman uit uh, Goes. Ik ben het uh, niet eens met uh, de stelling, want ik vind dat de langste de Boete gehandhaafd moet blijven. Waarom? Omdat uh, er niks mis mee is dat studenten uh, gedurende een x-aantal jaren uh, intensief uh, met hun studie bezig zijn... in plaats van, zoals nu nog, maar al te vaak gebeurt met allerlei uh, nevenactiviteiten... die soms zinvol zijn, maar soms ook helemaal niet zo zinvol zijn. Ja, ze dus moeten zich gewoon concentreren op datgene waar ze voor ingehuurd worden, namelijk leren. Ja, klopt. Ik werk zelf in een leidinggevende positie in het middelbaar beroepsonderwijs. En uit enquêtes blijkt dat ook daar, maar ook in hbo en op universiteiten, studenten lang niet altijd de 40 uur gemiddeld per week in een studie stoppen, zou ik maar zeggen. Het zijn lakken? Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar het is ook de cultuur in ze opgevoed worden. Maar daar kunnen we wat in veranderen natuurlijk. Dank voor uw reactie. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, ik vind dat die langstudeerboete uh, helemaal niet uh, gehandhaafd hoeft te worden. Het is natuurlijk een publiciteitsstunt van het uh, CDA, wat heel slecht in de peilingen staat... Dus uh, dat zij uh, deze actie ondernemen begrijp ik wel, maar het is vestzak, broekzak. Uh, we kunnen dan een keuze maken, maar 12 september maken wij de echte keuze. En dan zullen we zien hoe het geregeld gaat worden met de studenten in Nederland. Overigens is het natuurlijk, en dat weet mevrouw van de VVD natuurlijk ook, er zijn analisten op, op losgelaten, dat uh, uh, die dierboete uiteindelijk veel geld in het laadje brengt van de banken. Dus ook van het Rijk. Dus het is één pot nat... Het is een discussie uh, die nergens op slaat. De langstudeerboete uh, betekent heel veel winsten. Of u bedoelt het sociaal leenstelsel brengt heel veel uh, winsten voor Echt. de banken mee. Want uh, het kan, uh, wat u ook aanhaalde, dat zijn de studies die gevolgd worden. Bijvoorbeeld de kunstacademie. Mensen die daar geen uh, goed betaalde baan in uh, kunnen krijgen en die dan uh, de rente zien oplopen. Ja, nee, maar dat dan we hebben we het over het leestelsel. Goed, laat dat het even duidelijk zijn. Ja, het leestelsel ben ik Sociaal ook voorstander van. Okay, we dank krijgen u. het systeem van de 60e jaren... dat alleen rijke luiskinderen kunnen studeren. Nou, ik heb net begrepen dat dat niet helemaal waar is. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen. Ik schuurt me Frits Albers. Ik vind dat de langste niet afgeschaft moet worden... maar er moet wel een voorwaarde aan verbonden worden... We hebben gisteren, gisteren hebben we het onderzoek van het Nibud hebben wij te horen gekregen. Waaruit blijkt dat studenten steeds meer afhankelijk zijn van de financiële steun van hun ouders. Ik stel voor dat de financiële steun die de ouders krijgen, geven aan hun kinderen, dat die af, weer aftrekbaar wordt van de belasting. Als die aftrekbaar wordt, dan gaat dat vanzelf op deze manier draaien. Krijgen de kinderen en de leerlingen die krijgen vanaf de overheidskant een, een motivatie en die krijgen vanaf hun ouderskant ze ook een motivatie. Dank voor deze suggestie. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja? Ja, u mag het zeggen. Ja, ik spreek me van Mulder en Wageningen. Ik vind dat het goed is als die uh, langstudeerboete wordt afgeschaft. Uh, ik ben er niet zo erg voor. Maar er moet wel gekeken worden waarom iemand lang studeert. Ja. Want dat kan ook in persoonlijke omstandigheden zitten. Of in het onderwijs, vergeet dat ook niet. En dan vind ik het irreëel dat studenten daarvoor ineens zouden moeten gaan betalen. Dank voor uw reactie mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? U mag het zeggen? Natuurlijk. Persoon. Uh, nou ja, ik sluit mij een beetje aan bij de mevrouw uh, hiervoor, uh, ik zou willen pleiten voor een, een soort middenweg in die zin dat, dat iedere student die minimaal toch een jaar uh, respect moet kunnen krijgen om wat andere dingen te doen en uh, die studenten die dan nog uh, de verantwoordelijkheid nemen om een, uh, een bestuursfunctie en een, in een training of zo te aanvaarden, die zou nog een, uh, een jaar extra moeten krijgen wat nu al een uh, feit is. Ja, maar, maar u zegt, de ja. verbinding is niet zo heel goed... maar u zegt, uh, iedere student maximaal een jaar uh, extra... Uh, en als er hele goede redenen zijn, nog een jaartje erbij. Dat is wat u zegt. Ja, waarom, waarom niet dan? Ik zeg alleen maar vakidioten. Laat, laat, laat de jongelui ook een beetje om zich heen kijken... en, en, en is wat naar het buitenland gaan... Wat, wat, wat uitwisselen met andere studenten, et cetera, et cetera. Ja, dank voor uw reactie. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, dat gaat niet goed. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Roland de Vries uit Rotterdam. Dag. Um, ik ben in principe uh, tegen de afschaffing van de langstudeerboete en sluit mij aan bij mijn voorgangers. Er uh, zou een de middenweg moeten komen. Enerzijds vind ik dat het overgrote deel van de studenten uh, niet investeert in een studie wat ze erin zou, zouden moeten investeren. Anderzijds ben ik van mening dat op het moment dat studenten te maken krijgen met ziekte, zij uh, wel duidelijk spijt zouden moeten krijgen op okay. uh, de langstudeerboete. Ik, uh, ik heb een familielid die uh, een jaar lang kanker heeft gehad, geen uh, alkuur heeft ondergaan in een aantal operaties. Hij dreigt slachtoffer te worden van deze... ...deze langstudeerboete en krijgt al diverse communicatie van het ministerie... ...dat hij 3000 euro zou moeten betalen. Ja. Ik ben dan ook erg benieuwd wat mevrouw van de VVD ervan vindt... ...dat een ex-kankerpatiënt die een jaar lang ziek geweest is... ...het slachtoffer wordt van haar wetgeving. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Die is ook weg. Het gaat lekker. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Oudemans. Dag. Eh, ik wilde even reageren. Ik vind het in de eerste plaats een beetje verbazingwekkend... dat er alleen over de bachelor-master wordt gesproken... en niet meer over studenten die met een doctoraalstudie bezig zijn. Eh, ten tweede vind ik het heel erg dat het met terugwerkende kracht is ingevoerd... ...en dat iemand die een bestuursfunctie heeft uitgeoefend, uh, dus op deze manier uh, gepakt wordt. Maar terugwerkende kracht, u bedoelt dat het lopende collegejaar uh, daarvoor meetelt? Jaren, dus mensen die vijf jaar aan het studeren zijn, bijvoorbeeld met studie geneeskunde... ...dat die nu uh, gepakt worden met die regeling. En ja. ik vind het verbazingwekkend hoe die mevrouw van de VVD uh, haar sociale leenstelsel zit te verdedigen... Maar, ...en tegen de langstudeerboete was en nu het er echt aan vasthoudt. Dat Dan, verbaast mij. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Frank Orlemans. Dag. Ik, eh, van mij mag ik wel blijven hoor, want eigenlijk is het natuurlijk zo een langstudeerder... die eh, staat in de weg van een nieuweling. Hoe meer langstudeerders er zijn, hoe minder nieuwelingen aangenomen worden op een universiteit. Dus zou je het niet beter zo kunnen doen dat je een universiteit... Een bepaald percentage dispensatie geeft voor langstudeerders. Er zijn mensen die bijvoorbeeld de voorzitter van de, van de studentenvereniging worden of die ziek zijn. En daarnaast gewoon degene die de studie niet haalt, dus die het langer dan een jaar over moet doen, die moet gewoon van school af en die moet plaatsmaken voor een nieuwe in plaats van een boete. Ja, goed. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt naar Martijn. Ik ben voor de stelling. Uh, op deze manier, uh, als de langstudeerboete blijft, dan. Uh, wordt het studeren uh, niet meer aantrekkelijk. En daarmee moet u rekenen dat een student een huis moet hebben. 400 euro. De zorgkostenverzekering 160 euro. Schoolgeld 160 euro. De langstudeerboete ongeveer 300 euro in de maand. Dan hebben we nog een telefoon. Moeten we nog kleding. En willen we graag nog een hapje en een drankje nuttigen. Dus ik ben er zeker voor dat uh, de langstudeerboete moet stappen. Okay. En dan kunnen we beter na de tijd uh, gaan betalen, want... Uh, nou ja, anders is de druk gewoon veel te hoog. Dan moeten we bijna fulltime werken om onze studie te kunnen betalen. Dank voor uw reactie. Annelij Lucas, Tweede Kamer voor de VVD. Wat viel u op in de reacties? Ja, wat me opviel is dat eigenlijk heel veel mensen zeggen... van het zou misschien toch handhaafd moeten worden... juist om studenten te zorgen dat ze meer intensief met hun studie bezig zijn. Dat zei meneer Keijman uit Goes bijvoorbeeld. En ik denk dat dat ook waar is... dat studenten intensiever met hun studie bezig zouden kunnen zijn... en een bewustere studiekeuze kunnen maken. Ik denk alleen dat die langstudeerregeling... daar niet de enige of beste oplossing voor zou zijn, juist niet. Ik denk dat dat, dat bijvoorbeeld ook met een sociaal leenstelsel prima kan... Uh, omdat je studenten dan wel um, de keuze geeft om zelf hun studie in te vullen. Ja. Dus ze kunnen bestuursjaar gaan doen, um, maar ze gaan dan uh, meer lenen. Dus je doet e hetzelfde. Een van de bellen zei: uh, Ik heb een familielid met kanker, is een jaar ziek geweest. Ja. Die krijgt nu al brieven uh, dat, dat, uh, dat ze er rekening mee moet houden dat ze 3000 euro extra moet gaan betalen. U heeft wel de verantwoordelijkheid genomen voor die maatregel. Ja, we hebben voor uh, mensen die chronisch ziek zijn... of die uh, iets, uh, iets ergs hebben meegemaakt... waardoor ze een jaar lang uh, niet aan hun studie hebben kunnen besteden... is gelukkig uh, ook in de huidige uh, wetgeving rond de langstudeerregeling... is er een extra uitloopjaar uh, uh, met elkaar afgesproken. Dus uh, de brief uh, waar die meneer het over uh, had... had volgens mij niet verstuurd uh, moeten worden naar deze student. foutje bedankt. Nou ja, uh, we hebben met elkaar afgesproken dat mensen die echt uh, ziek zijn geweest... en daardoor niet hebben kunnen studeren, dat die een jaar extra uitloop uh, krijgen. En uh, die horen dus niet die brief uh, nu te ontvangen. Uh, een van de bellen zei graag een korte reactie van u. Uh, Maakt uh, de, de bijdrage van ouders die uh, belasting aftrekbaar? Ja, dat, dat zou inderdaad ook kunnen. Maar wij willen eigenlijk juist af van die um, um, betrokkenheid van, van de ouders in die zin. Van dat het dus uit zou maken van of je ouders wel of niet het geld hebben om aan jou te schenken. Okay. Ik vind dat juist studeren uh, is iets waar uh, het startpunt van je, je eigen leven, van je, je eigen carrière en uh, een sociaal leenstelsel zorgt ervoor dat je juist los van je ouders zelf daar die, die uh, kunt investeren in die toekomst. En je gaat dat later uh, zelf terugbetalen. En ja, ik vind dat een, uh, een systeem waarbij uh, juist. Armen en rijk, iedereen uh, aan die studie kan gaan beginnen. De langstudeerboete moet alsnog worden afgeschaft. Dat is de stelling van vandaag. 755 mensen hebben gereageerd via stand.nl. 57% staan mee eens, 43% niet. Annabel Dukas, Tweede Kamer voor de VVD. Dank. Prima. Zometeen op Radio 1, dit is de dag. Margie fixen? wat gaan jullie doen? Ja, ook bij ons de langstudeerboete. Maar dan uh, de mening van de nieuwe president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Hans Klevers. Die komt vertellen waarom ook hij de langstudeerboete helemaal niets vindt. En we hebben een spannende discussie tussen Gert-Jan Segers en Tovik Divi over... of er nou wel of niet weer over de islam gepraat moet worden bij de komende verkiezingsdebatten. Tot zometeen. Op deze zender Radio 1. Dit is de dag. Margie Fixen samen met Jeroen Snel. Stam.nl is klaar. U kunt nog stemmen op de site www.stam.nl als u wilt. Dank voor het luisteren. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Dit is Radio 1.